Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de derde dag op... halverwege de avond waren in de hoofdstad Boekarest... naar schatting 80.000 mensen op de been. In andere steden gingen bij elkaar nog eens 100.000 mensen de straat op. De Roemenen demonstreren tegen een noodwet... die bepaalt dat alleen de allergrootste corruptiezaken worden vervolgd. Verdachten in kleinere zaken gaan vrijuit. Volgens de premier is de noodwet nodig... om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Na twee keer een forse naheffing te hebben betaald... krijgt Nederland nu een meevaller uit Europa. Uit de jaarlijkse nakalculatie blijkt dat Nederland... 124 miljoen euro minder hoeft te betalen dan eerst werd gedacht. Minister Dijsselbloem schrijft aan de Tweede Kamer... dat hij daar al op had gerekend. De grootste naheffing gaat dit jaar naar de Britten. Die moeten ruim 300 miljoen euro bijbetalen. In Enschede is vanavond een man in brand gestoken in een kapperszaak. RTV Oost schrijft dat de man in de zaak aan het werk was toen een onbekende een vloeistof over hem heen goot en in brand stak. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. De dader droeg een bivakmuts en is voortvluchtig. Turken die in het buitenland wonen moeten vaker in Turkije op vakantie gaan en hun buren meenemen. Die oproep doet president Erdogan. Hij wil zo de toeristische sector er weer bovenop helpen. Door aanslagen in Turkije is de omzet van de sector afgelopen jaar met 30% gedaald. Erdogan richt zich nu op de miljoenen Turken die in het buitenland wonen die hij als toeristische ambassadeurs ziet. Als zij vakantie vieren in Turkije en daarbij hun buren of vrienden meenemen... zou dat tientallen miljarden opleveren. Erdogan vindt ook dat alle huwelijksfeesten in Turkije moeten worden gehouden. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. Vannacht wordt het weer droog, minimaal rond 6 graden. Morgen af en toe zon en ongeveer 10 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Heel goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1214. Meestal begin ik zeer goed... Ge... Met, goed, met een goed gevoel aan een radioprogramma, maar vanavond is dat eigenlijk anders. En waarom? Omdat vanavond gaan wij een eerbetoon doen aan Michael Diamond. Michael Diamond is een, een meneer uit San Francisco. Hij is music producer, recording artist en journalist en hij heeft over 30 jaar heel veel... Uh, recensies geschreven van nieuwe albums die uh, artiesten uitbra uitbrachten Michael is uh, overleden vorige week en uh, ik kende hem via de e-mail had ik contact met hem en omdat hij uh, bijzonder belangrijk uh, was binnen de muziekwereld, uh, ga ik dit programma aan hem opdragen een droeve taak voor iemand als een programmamaker als ik Velo's precies. <aún> Wat The night is